7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Fiot, de opsporingsdienst van de belasting, heeft op vier plaatsen invallen gedaan bij notariskantoren en de administratie in beslag genomen. Dat gebeurde in Hengelo, Purmerend, Leersum en Almere. De politie heeft vijf verdachten aangehouden, onder wie drie notarissen en kandidaatnotarissen. De aanleiding is een melding van een curator, die ontdekte onregelmatigheden bij een groot aantal faillissementen. Vorige maand hebben we weer iets meer mensen asiel aangevraagd in Nederland. Maar in vergelijking met mei vorig jaar is de instroom gehalveerd. De grootste groep asielzoekers kwam uit Syrië, maar er komen ook veel Albanese. Hun aantal is sinds vorig jaar zomer enorm toegenomen. Al wordt hun aanvraag bijna altijd afgewezen. Op de visafslag in Scheveningen is traditiegetrouw het eerste vaatje haring geveild. De Hollandse Nieuwe bracht 90.000 euro op. En dat is veel meer dan vorig jaar. Toen werd 53.000 euro betaald. Het eerste vaartje is gekocht door het moederbedrijf van supermarkt Keten Plus. De opbrengst gaat naar een goed doel en dat is dit jaar de stichting Het Vergeten Kind. Liefhebbers kunnen zich vanaf morgen te goed doen aan de nieuwe haring. Twee leerlingen van de MAVO in Spijkenisse zijn onwel geworden na een spreekbeurt over lijmsnuiven. Tijdens de les Mens en Maatschappij hield een van de leerlingen een spreekbeurt over lijmsnuiven in Brazilië. Onderdeel van die spreekbeurt was het daadwerkelijk opsnuiven van graffiti-verwijderaar. Een meisje moest naar het ziekenhuis. Een klasgenote werd behandeld op de huisartsenpost. De UEFA noemt de beschuldigingen over gesjoemeld tijdens een loting op een Europees toernooi absurd. In een interview tegen het Zwitserse Blik zei Seb Blatter, oud-president van de FIFA, dat hij zelf getuige was van gesjoemeld tijdens de loting voor een Europees toernooi. Volgens Blatter was er geknoeid met de ballen met de namen van de landen. Sommige zouden warmer zijn gemaakt dan anderen en daardoor herkenbaar. Het weer: Buien met kans op onweer en plaatselijk veel regen. De rest van de week blijft het buiig. Pas in het weekend wordt het droger, maar dan wordt het ook iets frisser. En dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is sombakker van de ANWB. Files nog met meer dan 10 minuten vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij nieuw vennep 7 kilometer, vertraging een kwartier. Op de A12, Den Haag richting Utrecht, bij Reewijk, 14 kilometer na een ongeluk. Daar is de vertraging nog altijd zo'n drie kwartier. De rechte rijstrook is daar dicht. De A12, van Arnhem naar Den Haag, bij knoop het Oude Rijn, 9 kilometer. Op de A20, van Hoek van Holland naar Gouda, bij knoop het Gouwe 11 kilometer. Vertraging zo'n 20 minuten. En op de A27, vanuit Breda naar Utrecht, bij Noorderloos, 7 kilometer na een ongeluk. Ook daar drie kwartier vertraging en er zijn drie rijstroken dicht.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 Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van CFM in Avond Live. Aflevering 13. Met uh, vandaag, ja, normaal doen we het bezoek kwartiertje. Maar vandaag is het gewoon de bezoekparade. En hey, wil je een plaat vragen, Dat kan. 0235730393. Nogmaals, 0235730393. We zijn natuurlijk ook live op Facebook. Dag kijkers. Wil je dat volgen? Voeg maar gewoon toe op Facebook. Roy van Buringen. En daar zijn we live. Verder hebben we natuurlijk ons welbekende dual hit. Welke hit hebben we dit keer uitgekozen? De hits die op elkaar lijken of met dezelfde titel. Het maakt allemaal niet uit. Dat hoort er zometeen een tweeduur tweede uur. En natuurlijk ook de tv-tune van deze week. Het heeft te maken met een tv-programma... Die weer terugkomt op de buis Dus uh, weet jij dat Laat het gewoon even weten Via Facebook, geef een duimpje Voeg ons ook toe op Facebook CFM in de avond live En uh, daar uh, kan je ons Alle informatie van de afgelopen tijd terugvinden. Wij gaan in ieder geval lekker muziek Voor u draaien, dat kan ik u uh, Beloven, en dat doen we met het eerste nummer Alan Clark met Father and Friends. Let me entertain you Roy van Buringen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 Blijf een uh, lekker uh, nummertje. Hè? En dan uh, ook nog te denken dat dit uh, gewoon uh, twee uh, zandvoorters zijn. Alan Clark en zijn vader, father and friend. En uh, dat is hier geloof ik zeker deze man. Ook nog een uh, perfect solo uh, artiest uh, is uh, vader Clark. Dat uh, kan ik u wel vertellen. Ik heb hem al eens uh, gezien in een, uh, in een uh, mooie kroeg in, uh, in Haarlem. U luistert nog steeds de naar CFM in de avond live. Wilt u een verzoekje aanvragen? Dat kan. Hè? 023... 5730393. Nogmaals 023. 5730393. Dat is onze CFM hotline. Speciaal voor de verzoekparade hier op CFM. Zandvoort tijdens CFM in de avond live. Mijn naam is nog steeds Roy van Buurdingen. En uh, ik ben uw gast hier van vanavond. Het bord op schotgevoel is nog steeds aan de gang als u aan het eten bent. En anders uh, hoop ik dat het lekker heeft gesmaakt. Uh, wij gaan uh, luisteren naar het volgende plaatje. Dat waren vroeger ook twee Zandvoorters. Eén van die twee. Uh, uh, even kijken Suggest ging uh, naar stad en land En uh, ja, daar, hij is nu naar Spanje verhuisd En uh, waar Atef is gebleven Dat weet ik niet Maar zij hebben ooit ook acht jaar geleden in Zandvoort gewoond En dit zijn Atef en Suggest met Hallo Echt weer zo'n mooi nummer Helaas Zingen ze niet meer samen Zeg een wauw. I love you. Let me entertain you. Roy van Buringen. Als de oorlog komt en als ik dan moet schaden.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 Dan bij jou, van Jeroen van der Boom. Dankjewel. Ja, en verzoekjes zijn natuurlijk altijd welkom via onze CFM hotline. En geloof ik, hebben we een verzoekje. Goeiedag. Ja, hallo, veel. Dag, hallo. U uh, uh, bent, bent live op de radio. Verzoeken. Oh jee. Ja. Hey. Maar luister, ik heb eigenlijk twee verzoekjes. Dus er twee verzoekjes, oké. Okay, is dus welkom. Maar wat ja. wilt u horen? Eh... Uh, je, wat Je, je. Wat wil je, wat wil je horen? Uh, even zonder. Hot chocolate? Hot chocolate? Ja, dat is geen Nederlandse productie, hè? Oh, nou, ja, daar Walter Kroes en uh, Andrea Wolter Walter Kroes en Andrea Ga ik zo meteen voor u draaien? Hartstikke leuk dat u belt. Ja, dank. Je. Doei, doei. Oké, okay, dag. Dat was uh, Sylvia hier op CFM Antwoord. Zij wilde. Uh, in ieder geval uh, André Hazes horen en Wolter Kroes. Nou, dat komt helemaal goed. Maar we gaan eerst luisteren naar de titelsong van, uh, ja, van Utopia. Say heaven, say hell van Miss Montreal. Hier op CFM Zandvoort. Say heaven, say hell van uh, Miss Montreal hier op CFM uh, Zandvoort. De verzoekjes stromen binnen via onze telefoonlijn... maar ook uh, via onze Facebookpagina. Gewoon Roy van Buurdingen opzoeken en dan zijn we live via Facebook... en dan kunnen jullie live mee kijken in de studio. Het uh, volgende plaatje is aangevraagd door Roy Theeuwen en Jannie Smits. Het liedje heet uh, natuurlijk... Uh, Leef van André Hazes Junior.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 Ja, met dit nummer denk je altijd uh, kaarten mee te willen zingen. Maar dat zou ik u niet aandoen. thuis op de bank. André junior met Leef. Blijft een lekker nummer. Hè? Aangevraagd door Roy Deuwen. De Aangevraagd door Roy Deuwen. En Jannie Smit uit Zandvoort. En uh, ik weet niet waar Roy vandaan komt. Maakt niet uit. In ieder geval uh, leuk. Uh, bedankt voor het aanvragen. Uh, um, ja. Het is toch even tijd voor een momentje. Echt zo'n momentje dat ik denk van... Pff, en uh, dan moet ik aan dit denken. Van wie is deze lach? Laat het even weten. Wie weet van wie deze lach is? Laat het weten. Maakt niet uit. Um, even een grapje tussendoor. Ik kwam toevallig tegen die lach op mijn harde schijf. Um, tijd uh, geleden... Ja, niet een tijd geleden. Ik weet even niet meer wat ik wilde zeggen. Oh ja, ik weet alweer wat ik wil, uh, wilde zeggen. Um, ja, Ik paal er toch wel een beetje van... Want uh, van de week zat ik op mijn Facebookpagina te kijken. Daarom heb ik ook al vandaag oranje aangetrokken. Ik mis het voetbal toch wel een beetje. Ik ben niet een voetballiefhebber, maar toch... dat uh, EK en WK, dat, uh, dat is toch altijd het leuke sfeertje. Zit je lekker in de kroeg, lekker biertje te drinken... voetbal te kijken met heel veel vrienden en familie en kennissen. En uh, ja, dat mis je toch wel. En op Facebook krijg je alleen maar herinnering te zien van twee jaar geleden. En dat is uh, jammer. En ik vind uh, toch, aangezien dat uh, Sylvia net uh, uh, Wolter Kroes aanvroeg... vind ik toch eigenlijk... Ja, nou, misschien doe ik er mensen pijn mee, sommige mensen ook niet, want het is toch wel een heel gezellig nummer. We gaan gewoon uh, hem draaien. Ik denk dat we hem draaien gewoon. Zullen we het maar doen? Ja, FIFA Hollandia hier op CRM Zandvoort. We doen het gewoon. Even dat gevoel op uw radio. Hey. De tijd is weer gekomen. Tijd voor een groot feest. Dat wil je echt niet missen. Hier moet je zijn geweest. In Oostenrijk en Zwitserland, daar hebben we plezier. We zingen voor oranje vol vertier. Feesten doen we hier. We zijn er weer bij. Hè? Standby. We hebben een sterk team voor een Europees toernooi. Moet het Huntelaar of snijder of misschien Van Nistelrooy? Van Basten aan het roer in 88 kampioen. Oranje oranjefeest daar is voor iedereen, voor het hele legioen. We zijn er weer bij en Voetbal. We gaan het tegenaan, het legioen gaat laat een in zijn hempie staat, we zijn er nu. Keer. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het voetbal, we gaan er tegenaan. Het legioen, dat laat een heel niet eens een is en We zijn er weer bij en dan. Ik zou wel willen slapen, maar toch ook weer niet. Want ik lig hier in een king size bed. En ik heb voor haar nog een king size blik. Ik zie jullie morgen, ga maar vast. Ik ga nog even naar de bar. De nacht is nog jong, mijn blik valt op jou. Je drankje valt om. Wat wil je drinken? Ik bestel. Ik ben nieuwsgierig en jij vertelt... Tot de barman ontstopt En vraagt of we willen weggaan, want zijn dienst zit erop. Naar de lift, ze kiest dezelfde verdieping. De sleutel van de deur gaat in de kamer naast mij. En nu zit ik ergens in een hotel suite. Ik zou wel willen slapen, maar toch ook weer niet Want ik lig hier in een king-size bed En ik heb voor haar nog een king-size black Oh, ergens in een hotel suite Het zal toch niet zo zijn dat ik haar nooit meer zie Ze is één dame bij mij vandaan Even aankloppen, blijven staan Zij is zo sweet, zo ergens in een hotel suite Zo, zo sweet, zo ergens in een hotel suite ik stap naar buiten, geen geluk. Nu vraag ik me af, was het zo bijzonder of was het dan toch de drang? Naar de lift en weer dezelfde verdieping. En ik blijf even wachten voor de kamer naast mij. En nu zit ik ergens in een hotel suite. Ik zou wel willen slapen, maar toch ook weer niet, want ik... Ik ben in een king size bed, en ik heb voor haar nog een king size black. Oh, wegens oh, oh. in een hotel suite. Het zal toch niet zo zijn dat ik haar nooit meer zie? Ze is één kamer bij mij vandaan, even aankloppen, blijven staan. Zij is waarschijnlijk op doorreis naar dromenland. In kamer 5, ik hoop 06. Achter het schilderij op de wand. Ben jij dichtbij, maar zo ver weg? En ik zweer je zag meer in de lobby. En ik zag de lobby in je glimlach toen we voor het eerst kruisten met onze blikken. De hele situatie magisch, zoals in een film. Ik dacht actie, Vinnie, vraag haar of ze iets wil drinken. En dan zaten we te praten, af en toe even. Vielen de stiltes, maar ze spraken boekdelen. Comfortabel, alsof we dit sinds vroeger deden. Plus je lachte om no, een slechte grap, dat is een goed teken. In de lift vroeg je geloof je in het lot. Ik zei honden, maar ik heb nog nooit gewonnen. En nu lig ik op mijn bed in fantasie verloren Met inspiratie voor een tekst die je nooit gaat horen Ik ben ergens in een hotel Ik zou wel willen slapen, maar toch ook weer niet Want ik lig hier in een king-size bed En ik heb gewoon haar nog een king-size bed Oh, ik ben ergens in een hotel Het zal toch niet zo zijn dat ik haar nooit meer zie Eén kamer bij mij vandaan Even aankloppen, blijven staan Party party. Baby was moving like a naughty Even andere lekkere muziek op uw radio van CFM Zandvoort, het lekkerste station voor uw regio. Dit is nog steeds CFM in avond live. Mijn naam is Roy van Duringem. afgelopen week had uh, Guus Meuwes zijn grootste met de gra zachte G-concerten. Uh, en uh, ja, toen uh, kwam er een uh, grotere donderwolk. En dan denk je vaak aan het liedje. Het dondert en het bliksemt en het regent meters bier. Maar in uh, zijn uh, geval uh, ging het toch even ietsje... Ietsje anders, want uh, ze moesten het hele stadion ontruimen vanwege onweersbuien. En uh, ja, het is toch uh, allemaal net aan goed gekomen volgens Piet Paulus... maar luidt hij gisteren in de show News weten. En uh, ja, het schijnt toch wel een heel leuk concert geweest... zijn. ook al moesten alle toeschouwers weer naar buiten. U gaat luisteren naar Guus Meeuwers. Ik wil dat ons land juicht.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 and one Om buren. zien we hem in de avond live. Ja, uh, u luistert naar Wit Intentation, dat kan ook. Het is Nederlands product, dus dan mag het gedraaid worden in het programma. En uh, dit uh, keer draai ik dat speciaal voor mijn vrouwtje, want uh, die houdt van Wit Intentation. En ik dacht, ik doe gewoon een keertje stout. Dat mag toch? Um, ja, wat ik al zei, het ene uiterste in en de andere uiterste. Uh, dit is een, een tijdje terug alweer. Ze deed mee aan X-Factor, ze won het. En uh, dit is uh, Lisa Loewis met Halleluja. Hier bij Van Lisa Lewis. Hier op uh, de radio. Wat een. Uh, ja, het is wel een rustgevend nummer. Heel erg mooi. En uh, ja. Uh, wat ik toen niet mooi vond. was tijdens de toppers ooit. Toen uh, trad zij samen met Gordon op. en uh, toen zong uh, Gordon dit liedje. en toen kwam zij er later bij. En dat werd helemaal verknald. En dat was zo, zo jammer. Zo jammer. En over Gordon gesproken. zometeen hebben wij een dubbelhit van hem. Hebben we al eerder gehad. maar dit is wel een uh, grappige dubbelhit. Maar over Gordon gesproken. En de toppers, dit is oppertopper René Vroger met Crazy Bout. Nou, ik zie dat er iets misgaat, moment hoor. Sorry, sorry, sorry, sorry. Hier is uh, René Vroger. En ik voel nog steeds een verhaalde over Ik kan niet. That I spend with you, <laughs> always laughing.